Het NOS-journaal. Mark Visser. Het is nog onduidelijk wanneer de lichamen van slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland worden teruggevlogen naar België. Premier Di Rupo had gezegd dat dat vandaag zou gebeuren. Maar de gemeente Lommel spreekt dat tegen. De ouders hebben vandaag in Zwitserland hun omgekomen kinderen kunnen identificeren. Drie gewonde kinderen komen vandaag al naar huis. Hun verwondingen zijn zodanig dat ze met hun ouders in de auto mee terug kunnen. Premier Rutte en zijn Vlaamse collega Peters hebben de pers gevraagd terughoudend te zijn bij de berichtgeving rond het busongeluk in Zwitserland. In een gezamenlijke oproep zeggen ze dat nabestaanden en familieleden van de slachtoffers er in deze moeilijke dagen behoefte aan hebben de emoties in eigen kring te kunnen verwerken. Het computervirus, dat gisteren via de website nu.nl werd verspreid, heeft mogelijk 100.000 computers besmet. Dat zegt het beveiligingsbedrijf Fox IT uit Delft dat het virus heeft ontdekt. Die schatting is een uh, extrapolatie van uh, besmettingen die wij hebben gemeten. Uh, Fox IT houdt netwerken van klanten in de gaten op uh, cybercrime en ook dus besmettingen als deze. En uh, nou, we hebben daar een aantal van die besmettingen waargenomen. En als je dat dan doortrekt naar het aantal computers in Nederland... dan uh, kom je uit, op iets van de orde van de grootte van die 100.000. De schadelijke software kwam gisteren op Nu.nl terecht... door een aanval van cybercriminelen... die waarschijnlijk bankgegevens probeerden te achterhalen... van bezoekers van de nieuwe site. Het lijkt erop dat het virus alleen computers heeft getroffen... met verouderde beveiligingssoftware. Nu.nl adviseert mensen die gisteren rond het middaguur de site hebben bezocht... om een computer met speciale software te scannen.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 De elf Malinese voetballers die spoorloos waren verdwenen uit hun trainingskamp in Zierikzee zitten in Parijs. Dat zegt Kees van Vossen van het managementbureau dat de spelers naar Nederland haalde. Volgens Van Vossen hebben de Malinezen hem gebeld om de weg terug naar het hotel in Zeeland te vragen. Ze zouden vanavond een wedstrijd spelen in Zierikzee. Die wedstrijd gaat gewoon door, zegt Van Vossen. Ja, dus we een wedstrijd. En er zijn natuurlijk nog een aantal. Dus er wordt wel een wedstrijd gespeeld, maar die wordt aangetoond met, met jongens van, van hier, zeg maar, van die lokale club. Hier. Van Vossen gaat ervan uit dat de elf Malinese voetballers vandaag nog de weg terugvinden van Parijs naar Zierikzee. Tot besluit het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Al kan lokaal wat mist of laaghangende bewolking ontstaan. Morgen is er redelijk wat zon en worden met 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden opnieuw vrij zacht. Zaterdag vooral in het oosten zon. In het westen komt meer bewolking voor. ABB-verkeersinformatie. Dat is nog niet echt een drukke avondspits. Op dit moment 15 files, 54 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat elke dag een file bij Zoetewouden dorp. Maar daar is nu ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Er staat vanaf Leidsendam 5 kilometer file. Ook de dagelijkse file voor de Continental is wat langer. En ook dat komt door een aanrijding. Op de A10, de Ring West, staat richting Zaanstad 6 kilometer voor de tunnel.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 De komende jaren zorgen we dat Nederland in beweging blijft. Ontdek hoe op atlongcardies.nl. Daar vinden u onze mobiliteitsoplossingen. Zoals autotreincombinaties, flexwerken en onze duurzame autoregeling. Stap in. Atlongcardies.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij tot half vijf hier op Radio 1... met zometeen ons panel Klinkende Munt. Daarvoor zitten elkaar hier in de studio Lex Hoogduin en Roel Janssen. Maar die gaan eerst met ons meeluisteren naar onze man in Europa... Fred Strooband. zit in Straatsburg, aangezien het hele Europese parlement daar weer eens. Voor een weekje is neergestreken, Fred. Fred, als ja. eerste gaan we het hebben over de stemming over een resolutie... die het Polen-meldpunt van de PVV veroordeelt. En Mark, ja. Rutte oproept, quote, zich namens het Nederlandse regering. Van dit betreurenswaardig initiatief te distancieren. We horen in het nieuws dat die resolutie is aangenomen. Vertel. Ja, die is, uh, vanmiddag is die dan aangenomen met een overweldigende meerderheid. Ze hebben niet elektronisch gestemd, dus we konden niet precies zien hoeveel voor- en tegens. Maar een collega van me die stond boven in het halfrond. Die had een mooi overzicht over het, hele, over, over het geheel. En uh, ze vertelde me dat er af en toe wel een gaatje viel. Maar je mag aannemen dat een overgrote meerderheid van die 700... 54 leden voor die resolutie gestemd hebben. En eigenlijk uh, Mark Rutte oproepen om nu eens uit uiteindelijk standpunt in te nemen. Ondertussen heeft hij laten weten dat hij dit niet gaat doen. Hè? Nee, dat heb nou je ook ja, gelezen. De, de, de analyse in Nederland luidt hier en daar dat door de woorden die hij gekozen heeft. Uh, dat hij toch voorzichtig afstand neemt van uh, dat polen -meldpunt. Dat vindt ja. uh, D66. Want hij zegt namelijk: ge geenszins dat die website geen sinds de gedachte of beleid van het Nederlands kabinet reflecteert. Dat gaat toch iets, iets stapje verder, vol, vonden wij. Nou ja, dat zou, dat, zou je, dat zou je misschien kunnen zeggen. Maar ja, kijk, die, die, die, die interpretatiestrijd die is nu al twee, drie weken aan de gang. Hè? Ook uh, tussen ja. Rutte en de voorzitter van het Europese parlement. Kijk, uh, uh, al die details, nou, die, die, die hoort me natuurlijk hier niet uh, zo erg voorbij komen. Wat mij dan weer opviel is toch uh, dat uh, na de stemming... er allerlei reacties, stemverklaringen waren van vooral al die mensen... Die Europarlementariërs uit die Oost- of Centraal-Europese landen. Nou ja, en uh, die hebben er geen enkel begrip voor dat een democratisch land zoals uh, Nederland dit toelaat. en dat zo'n regering daar geen afstand uh, hm. van neemt. Nou ja, er worden dan zelfs vergelijkingen gemaakt. Van kijk eens, hè, wij hebben een zwaar verleden achter de Heer Europa. De holocaust. Er wordt uh, naar Noorwegen Noor -Noor uh, verweten. Uh, woorden als extreem rechts uh, vallen. Xenofobie. Hm. Uh, vreemdelingenhaat. en nou ja, Al die details uh, die je dan uh, hoort opborrelen in Nederland, die gaan toch een beetje hier aan de massa in het Europese parlement voorbij. Ja. Ja. Even iets wat ons opviel, uh, Fred. De SP, de Socialistische Partij, ja. Je stemde tegen die resolutie. Dat vonden wij niet helemaal te volgen. Ja, ik heb gisteren nog uh, met Dennis De Jong gesproken uh, van de SP. Kijk, de SP is vaak een wat principiële partij. En de SP heeft natuurlijk ook moeite mee. Um, dat dus door de arbeidsmigratie, die is nu toegestaan in Europa, dat er toch te weinig dingen geregeld zijn. Ja, maar daar hè? Ook ging in dit Nederland dus de arbeids, over. Daar de arbeidsinspectie. Daar gaat het om. Ja, ja nee, precies. Daar maar daar gaat het helemaal niet over. Ja. Dit gaat over de nee, site nou, en niet over een ja, inhoudelijk maar, beleid. Dat weet, ik, ja, maar, dat weet ik ook wel. Maar dus de, de SP argumenteert vandaag ook, hè, want ze hebben een verklaring uitgegeven, dat er dus in deze resolutie niks uh, terug te vinden is over de grond van de zaak. En zij vinden dus dat er gaten vallen in de, de, de, de bescherming van arbeiders, de uitbuiting en dergelijke. Maar je hebt inderdaad gelijk, die, die twee dingen hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. En, uh, maar ja, weet je, de, dit is de SP's standpunt. Ja. Ze hebben er nog een nachtje over geslapen. En ze hebben dan toch maar geoordeeld uh, om tegen te stemmen. Ja. Oké, okay, Fred, er was <laughs> nog iets anders belangrijks aan de orde. Ja, uiteindelijk nog eens een beetje klimaat. Dat is lang geleden in Europa en in het Europese parlement. Nu Vanochtend kwam een rapport van de, economische, of van, de, van, de, van de Europese Commissie in het Europese parlement. En in dat rapport, de zogenaamde routekaart van de Europese Commissie, staat dat tegen 2050 we in Europa bijna een volledige koolstofarme economie moeten hebben. Dat wil zeggen dat dus de CO2-uitstoot 80 à 90 procent lager, moet liggen dan in 1990. We zitten nu al een eindje verder. Eh, we zijn al wat uh, gevorderd, maar het gaat uh, met horten en stoten. Mm -hmm. En Het animo is uh, vaak niet uh, erg groot, maar bijvoorbeeld vandaag uh, blijkt dan toch weer de urgentie heel groot te zijn, want de OESO heeft uh, vandaag bekendgemaakt dat als we niks doen tegen 2050 de uitstoot met 50% uh, zal gaan uh, toenemen. Nu, een van de landen die in Europa heel, heel erg dwars liggen, dat is uh, Polen. Polen heeft heel veel steenkool, steenkoolmijnen, capaciteitsmijnen, in Polen die draait nog hoofdzakelijk op, uh, op steenkool. En Polen blokkeert uh, <kijkt> bij de ministers van Milieu in, uh, in Europa dat, uh, dat uh, rapport, de, En dat uh, kan de aan doen hè. Ja, dat kunnen ze doen, maar we gaan dadelijk even luisteren naar uh, Bas Eickhout. Ze kunnen dit niet blijven doen. Een van de argumenten die vaak door de tegenstanders gehanteerd worden... men zegt dat onze industrie daar onder te lijden, heeft, dat, dat verlaagt de concurrentiekracht. Nou, een van de argumenten is, is dat de uitstoot van Europa zich slechts 12% bedraagt van zeg maar, de, de uitstoot in uh, de wereld. Maar toch, en we gaan nu even naar Bas Eickhout van GroenLinks in het Europese parlement... hij is toch nog min of meer optimistisch. Luister maar. maar wat je gewoon ziet, is deze agenda gaat over onze toekomstige economie. Over onze toekomstige industrie. En tuurlijk, die landen waar heel veel oude industrie zit, en dat is toch Polen... Ja, die zijn heel negatief, want die zien gewoon een hele ho hoop hordes op die weg... Maar uiteindelijk gaat het erom dit soort plannen, dit soort lange termijn strategieën... geven duidelijkheid aan bedrijven. We moeten naar die koolstofarme economie. Daar moet je nu keuzes in maken. Nu zijn de investeringen daar. En daarmee help je die economie, die bedrijven die vooruit willen. Maar Polen blokkeert de goedkeuring van dit plan wel bij de ministers van Milieu. Klopt, maar nu wordt het een beetje ingewikkeld. Polen kan als enige land conclusies van de Milieuraad blokkeren... Maar als de commissie met wetgevende voorstellen komt... dan is er een meerderheidsbesluit tussen de lidstaten nodig. En dan kan Polen het niet blokkeren. En dat is ook wat wij oproepen. is Europese commissie, kom nu met wetgevende voorstellen. Het is heel mooi om een strategie voor 2050 te hebben... maar dat betekent dat er nu voorstellen moeten komen voor acties nu. Anders halen we het niet in 2050. Doe dat met wetgevende voorstellen... en dan kan geen enkel land het in zijn eentje meer blokkeren. Okay, ja, Fred. Het werken nou, uh, ja, dus van Europa is een beetje ingewikkeld, maar wat ja. hij dus zegt is... kijk, als de Europese Commissie met wetgeving komt, met wetsvoorstellen... Ja. dan kan Polen in zijn eentje dat niet meer uh, van tafel schuiven. Goed, Goed zo. Okay, en dan, dan is de route naar een uh, koolstofvrije <laughs> economie richting ja. 2050. Kun mooi? Kunnen we gewoon mee doorgaan. Okay. Fred Strohwans in Europa, dankjewel. Uh, ik voeg er nog even aan toe dat Hans van Balen van de VVD... tegen die resolutie van het meldpunt gestemd heeft... maar zijn collega Jan Mulder heeft zich onthouden. Oké, okay, wij gaan verder met klinkende munt, zoals aangekondigd. Um, Roel Jans is hier, hartelijk welkom. Roel, financieel uh, journalist, financieel-economisch journalist. Vooruit. En Lex Hoogtuin, u hebt hem al eerder gehoord in de uitzending... Ja. oud-directeur van de Nederlandse Bank. Hij is nu hoogleraar monetaire economie... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Lex, um, om even... Meteen aan te haken op wat we Fred Strobans net hoorden zeggen in Europa. Daar eh, is een route naar 2050. Dan denk je, wat is dat nog een endweg? Een route om dan helemaal de CO2-uitstoot min of meer uitgebannen te hebben in Europa. En dan zegt Europa, ja, maar het is noodzaak dat je daar nu vast over denkt en nu mee begint. Want als je dat wil, dan moeten bedrijven gaan innoveren, dan moet er dus nu geïnvesteerd worden... en fix veel, om het zover te kunnen laten komen. Laten wij dit eens eventjes betrekken alleen op ons eigen land. Vanochtend kwam de minister van Economische Zaken, Maxime Vagen uh, met een plan uh, waarin geschetst wordt... dat er wel 2000 groene banen extra bij zullen gaan komen. Want hij is enorm groen bezig. Je moet dolblij zijn met dit perspectief. Ja, dat gaat misschien een beetje, uh, een beetje te ver. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is uh, om te kijken naar verduurzaming uh, van de groei... Niet alleen om de redenen van uh, klimaatbeheersing... Uh, maar ook uh, om de transitie te maken naar een, minder, een mindere afhankelijkheid... Uh, van leveranciers van fossiele brandstoffen. Uh, dat zijn vooral landen om ons heen. Dus energieonafhankelijkheid is ook wat, uh, wat voor te zeggen. En ik denk inderdaad dat uh, het nadenken over uh, verduurzaming en uh, duurzame groei... heel belangrijk is, juist voor Nederland op dit moment. Mm. Waar aan de ene kant Nederland op een aantal terreinen... Buffers moet herstellen, uh, bijvoorbeeld bij de overheid zelf. Dat vereist, vereist uh, bezuinigen, uh, dat vereist de broekriem aanhalen... en dat gaat toch gepaard met uh, juist minder groei. Mm -hmm. Al is het maar tijdelijk. Ja. En ik denk dat je zo'n beleid uh, zou je moeten uh, combineren... met ook perspectief bieden op, uh, op groei... En uh, een van de plaatsen waarop dat kan, is inderdaad op de groene uh, groei. En dat vereist heel veel investeringen, want uh, heel veel duurzame energie is kapitaalintensief. Uh -huh. En minister Verhagen heeft dus een uh, subsidieregeling. En vandaag meldt hij dus trots dat daar uh, heel fors op is ingeschreven. Inges uh, nou is het alleen het probleem met die, uh, met die subsidieregeling is dat uh, de mensen die nu de subsidie kunnen krijgen, die moeten met het plan, inclusief subsidie, nu naar een... Toe, in veel gevallen. Nou, ze gaan hoe Gaat u dit financieren? Ja. Ja. En uh, dat zal in heel veel gevallen nog niet eens zo makkelijk zijn. Maar ik heb nog twee andere punten. En dan betrek ik ook Roel erbij. Uh, er wordt altijd gezegd... ja, dan komt de regering weer met een subsidieregeling. Maar in Nederland is het altijd hetzelfde. Het is voor een jaar, anderhalf jaar, twee ja. jaar. Er wordt het afgebouwd. Ja. Wat je dan een klein beetje gemaakt hebt, maak je stuk. Tweede is, we hebben nou een, ze hebben die subsidies afgebouwd voor zonnepanelen. Hè? Uh, wij dachten dat we goed bezig waren. Wat gebeurt er? China denkt, hé, hey, verrekt, dat is een goede handel. En die drukt ons in no time totaal uit de, uit de markt. Ja. Gaat dat nou niet weer gebeuren? Nou, het, het, eerste, het eerste is zonder meer uh, een probleem. Er uh, is een jojo-beleid uh, wat dit betreft. En dat creëert grote onzekerheid bij degenen die moeten investeren. Dus je moet, uh, je moet, als je hier echt iets wil... Moet je als overheid moet je je committeren uh, langerjarig. En dat ook echt, zoals uh, de Duitsers. Zoals de Duitsers. En het interessante is dat uh, de Duitsers zijn natuurlijk uh, bekend voor. Die hebben ook een uh, speciaal... Uh, een speciale investeringsbank, kun je het bijna noemen. Dat uh, hebben wij hier niet. Dat hebben wij hier uh, niet. En het interessante is dat wij om ons heen... Niet meer. Niet we, meer. Hadden ja, ja. we hadden het. We hadden het. Ja, niet speciaal voor duurzaamheid. Ja. Maar, maar wel voor, voor uh, cofinanciering, voor, voor langerlopende investeringen. Maar we zien het niet alleen in Duitsland. We zien in Engeland wordt er nu een groene investeringsbank opgericht. Frankrijk is erover bezig. Ja. Zelfs in de Verenigde Staten uh, zijn, zijn er financiële instrumenten. Ik denk mm -hmm. dat wij in Nederland, als we hier echt iets willen... Moeten we, moeten we ook aan de financiële kant ja. iets doen? Maar er hoort ook bij dat, dan, dat de overheid daaraan mee nou, Het is een lekkere het. tijd om hier mee te komen. Ja. Je, je kan toch weten dat die deur van dat katshuis recht in je gezicht wordt dichtgeslagen? Of niet? Die, die, nou, die kans lijkt me wel groot, ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk voortdurend gebeurd. Dat Lex ook zegt. Hè. Die subsidies in Nederland worden gegeven en dan verdwijnen ze weer. Maar wat ik eigenlijk niet helemaal snap is waarom Nederland zich niet veel meer aansluit bij die Europese energiemarkt. Want we kunnen hier natuurlijk wel in ons eentje wat dingen gaan energiemarkt, proberen te doen. Energiemarkt, hoe bedoel je? Nou ja, een van de vorige kabinetten was ontzettend actief om Nederland een soort draai. Van de hele Europese oh, ja. en West-Europese energiemarkt te maken ja, en zo. Ja. Waarbij je dus veel meer integreert met het Duitse energienet, gasrotonden. de gasrotonde, de gasrotonde ja. maar ook het elektriciteitsnet en zo. En ook vanuit Frankrijk is zo, dat je die elektrisch hoogspanningskabels uit, uit, uit, uit de omringende ja. landen beter op elkaar laat maar, aansluiten. Daar is op zich best wat voor te zeggen, maar dit is een beetje de andere kant op. Als je bijvoorbeeld ja. kijkt naar, ik noem maar wat pensioenfondsen. Niet zo lang geleden hadden we de, de aankondiging dat ik meen het PGGM, die financiert dan een windmolenpark voor de kust van Mexico. Ja. Ja. Ah, waarom het het ja. Ja. Het het niet het ook. voor de kust van daar <tot> het ook hard. maar waar, waarom ja. niet in Nederland en dan is dat is toch, toch interessant ja. er is een algemene probleem waar dit een onderdeel van is, is dat wij, wij als Nederlanders wij sparen best redelijk veel alleen we doen het via de pensioenfondsen en een deel voor de rezekeraars dat geld brengen we dan allemaal naar het buitenland ja. Ja. wat daar... kun je daaraan ja, ik doen wel. Roel jij bent nooit zo'n voorstander van wetgeving opgooien en organisaties dwingen maar zou je dat in dit geval niet moeten doen nou ja, misschien dat idee van zo'n groene investeringsbank... dat lijkt me wel een interessant idee. Zo, omdat we eigenlijk al die investeringsbanken die er waren... ook die regionale ontwikkelingsbanken... zou eigenlijk allemaal bank hebben laten, laten, laten, laten lopen. Nou ja, dat zou je van die bank bijvoorbeeld zou, uit de pensioenfondsen dat, kunnen halen. Het kapitaal zou voor een deel van de overheid moeten komen. Een deel van de bankwezen. ECB? De Europese Centrale Bank? Nee, nee, nee, nee, nee, nee de ontwikkelingsbank. En, en, en ook het vermogen van de pensioenfondsen. Maar er zijn overigens nog andere, andere manieren, denk ik... om, om meer van het pensioengeld op een verstandige manier. Want dat ben ik met, met Roel heel erg eens. Je moet niet uh, gaan dwingen. Op een verstandige manier in Nederland te houden. We hebben het nu over hoe kun je meer geld voor verduurzaming uh, beschikbaar mm. krijgen. Maar bijvoorbeeld een ander uh, iets waar we in Nederland mee, uh, mee zitten... is de woningmarkt. Uh, de woningmarkt en ook dat, dat mensen uh, relatief weinig eigen geld meebrengen... Als ze een huis willen kopen, er moeten toch constructies te bedenken zijn waarbij bijvoorbeeld jongeren die een huis willen kopen via hun pensioenpremie sparen voor hun eigen huis. Dan staan mm -hmm. mensen aan uh, meerdere ja. kanten. Uh, dus dan gaat het pensioengeld uh, het land niet uit. De banken krijgen besparingen binnen. Dan gaat het uh, geld niet meer naar Griekenland en zo van die pensioenfondsen? Nou om, ja, maar wat de, de, om maar wat, of na, of uh, om maar na, wat te noemen. Ja, ja. Ja. Ja. Ik wil even naar iets anders, wat hier altijd weer terugkomt... en waar je ook net een boek over geschreven hebt. Ach, Janssen, de Eurocrisis. De Euro de Wij krijgen ja. toch de indruk dat aan het zogenaamde keiharde regime... van die 3 en uh, geen gelul... dat daar toch een beetje aan geknabbeld wordt. Want Spanje krijgt nou de gelegenheid om de tekort te, uh, terug te brengen... tot 5,3 in plaats van 4,4. Ja, ja, die had een lullige procentje. We hebben wel over 12 miljard ja. minder ja, dan dat bezuinigen voor die Spanjarden. Coulance voor Spanje. En nu heeft die keiharde commissaris Olly Reen over Hongarije gezegd: uh, niet jullie moeten dit per se ook aanhouden. Nee, we gaan het in juni weer bekijken. Ja. Is de BR los? Nou, nee, dat denk ik zeker niet. De Europese Commissie zal absoluut vasthouden aan die strenge aanpak die ze steeds voor de landen in de eurozone... en voor de landen daarbuiten, zoals Hongarije, hanteren. Mm -hmm. He, die regels liggen ook vast. En dat zal men niet weer nu al gaan roepen van... oh, laat maar zitten en zo. Maar is natuurlijk... Kijk, in het geval van Spanje is het zo dat men eh, bezig is... dat tekort op een behoorlijk snel naar beneden hè, terug te dringen. Ja. Het is dus wel aan het teruglopen. Het gaat alleen niet hard genoeg. Want de, ja, heel veel dingen kosten gewoon tijd. Er zit net een nieuwe regering. Ja. Die moet, ja. Voor een deel ook nog weer de problemen die er zijn. De problemen in Spanje met de regio's. de dus problemen met die... Maar is het die... dan zo dat ze zeggen oké, okay, we zien jullie inspanning, we zien ja. op papier wat jullie gaan doen... daar hebben we zo voldoende vertrouwen in... dat we de, term, de, de datum waarop het zou moeten ietsje opschuiven. Is dat Ja, het dan? ja zoiets denk ik, ja. Men kan, oh, voor Spanje, men, men, voor Spanje. Je kunt het ook niet afdwingen natuurlijk. Nee. Lek voor, Ho, Span Rijn. voor Spanje is het niet eens de datum opschuiven... want voor Spanje staat nog steeds de doelstelling... dat ze 2013, uh, hè? 2013 onder de... Uh, Nee, 2014 niet. Ja, dus. ja, ja, maar het tekort mag wel hoger zijn dan afgesproken. Ja, voor niet, dit, jaar, niet, voor dit nee, jaar. voor dit jaar. Maar, zeg maar het jaar waarin ze onder die 3% komen... dat staat gewoon zoals het, ah, uh, zoals okay. het is. En dus jij ziet er geen... De, de, er is ik niemand aan het Nee, ik denk dat er iets an dat bijna andersom is. Dat er in Nederland... Uh, in Nederland ja, een soort... is de beer los. Nee, in nee, Nederland, is het, in ik Nederland ik... is het idee ontstaan... Uh, dat deze regels niet alleen zijn aangescherpt... wat ze zijn, maar dat ze ook volstrekt rigide zijn. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Wacht even. Gaan, maar... Het niet rigide zijn betekent dus nogmaals... als nou, ik, jij op papier ik, ik, ik, laat zien als het katshuis nu zo meteen klaar is... en dus ze zeggen, kijk eens wat wij gaan doen. Op de lange termijn. Laat la, la, ik, la, la, la, ik een voorbeeld nemen ja. waarvan Tuurlijk. ik denk... Uh, dat Nederland uh, er een, een goede reactie van de commissie op krijgt. Als Nederland zou Doel zeggen... Wij gaan, wij, gaan, wij gaan niet alleen naar 2013 kijken. wij gaan uh, kijken tot en met 2015. Ja. Wij gaan een pad uitzetten waarbij we in 2015 in de buurt van de doelstelling van 0% structureel komen. Want dat is eigenlijk waar je uh, heen moet. Dan moet je nog veel meer dus doen, dan moet je, Nee, want structureel betekent ja, dat je ja. geen rekening met uitverdieneffecten effect. Het wordt technisch. Ja, uh, nee, maar structureel. Dat zijn de kosten van bezuinige okay. uitverdieneffecten. Ja, dus in uh, Nederland ja. hebben we nu volgens de ramingen van het uh, planbureau in 2015... een tekort van 3,3%. Als we nou zeggen, dan halen we uh, 2,8% af. Dan houden we over een tekort van een mm -hmm. half... Dat is structureel erg dicht in de buurt van uh, nul. Dat vergt ombuigingen van zo'n 18 miljard. Als je daarvan 9 miljard volgend jaar doet... en dan nog twee keer 4,5 uh, miljard... Dan, zal de, dan denk ik dat de commissie zal zeggen... u heeft u heeft een prima programma... Deze quote... en wij komen, niet, wij komen dan niet onder de 3 procent. Nee, uh, deze quote, jaar. Lex, gaan wij bewaren? En die gaan wij uh, in 2015. op een ongemakkelijk moment in jou weer <laughs> laten horen. Maar, er er klink, maar het klinkt ook een tikje als cijfermatige, ach, cijfermatige ach, nee, semantiek. Is niet, nee, is het niet. Nee, want uiteindelijk gaat het erom... De, de, de, maar, de, de, de, ook als je naar Van Rompuy luistert. Van Rompuy heeft, heeft laatst in Buitenhof heeft gezegd: Nederland moet anderhalf procent bezuinigen. Dat is 9 miljard. Uh -huh. uh, als Nederland uh -huh. volgend jaar 9 miljard bezuinigt, dan komt uh -huh. ons tekort niet uit onder de 3 procent. Uh -huh. Uh -huh. Nou, ik, en, Volg hij geeft al aan dat hij dat kennelijk geen. Ja, hier, hier, ken, hier ken ik me wel in. En, en natuurlijk als je met structurele maatregelen komt, maatregelen die wat langer yeah. lopen, dan kun je altijd laten zien: kijk, het gaat echt wel de goede uh -huh. kant op. En dat is natuurlijk in Spanje aan het gebeuren. Het gaat naar beneden, het tekort. In Nederland zitten, hebben we te maken met het tekort gierend is opgelopen mm -hmm, in anderhalf, ja. twee jaar tijd. Ja. Omdat er niks gebeurde. Hè? De laatste periode van Balkende. En, uh, en het begin van dit kabinet. hebben ze gewoon, zit, gewoon de boel uit de hand laten lopen. Ja, daar is men natuurlijk veel strenger op. En ook veel kritischer. Ja. Mm -hmm. En dan nog is het zo het, dat. Uiteindelijk, uh, ja, Nederland probeert nu misschien wel te denken: van ach, die Spanjaarden zijn ze wat soepeler mee, dan gaan ja. ze met ons ook soepel ja. worden. Ja. Alsof ja. we ons gedacht al, al ja. moeten gaan optrekken aan het beleid wat in Spanje nee. gevoerd wordt, maar dat ja. lijkt me heel dom. Even ja. nog iets over: met die 9 miljard, dan kom je dus uh, niet. Uh precies onder de. Onder die 3 procent? Onder de, in 2013. De consequentie, ja. de enige, als de commissie dan zegt... maar u doet het wel goed, want u heeft een programma... waar u later gewoon het been bij trekt. En zelfs in de buurt van de lange termijn doelstelling... Ja. komt binnen de tijd, zoals u aanvankelijk ook uh, van plan was... dan zal de enige consequentie zijn dat de commissie zegt dat is prima... maar u gaat niet van het strafbankje in 2013. U blijft wel op het strafbankje zitten. Want het enige hmm. wat, wat onder de 3 in 2013 betekent... Ja. is dat we uit... De procedure worden gehaald van het strafbankje afgaan. Even nou, een strafbankje afgehaald. Dan zitten we iets langer op strafbank. Even nog een ander aspect. Uh, uh, iedereen zegt, het ga, heel voorzichtig, het gaat wat beter. En het uh, gloort weer licht aan de einde, et cetera. En al die clichés. En, toen, en daarom heeft de ECB, de Europese Centrale Bank... gezegd, wij stoppen met steun. Ze hebben vele honderden miljarden aan banken geleend. Maar voor, ook heel weinig, uh, aan uh, voor heel weinig rente. Maar ook staatsobligaties opgekocht. Inderdaad, voor heel weinig rente. Maar het gaat nu een beetje beter. En we kappen wat? ermee. Is dit niet de knop net breken, Lex Hoogtuin. Nou, ik, ik, kijk, dit is, heeft een van de leden van het... Uh, van de bestuursraad van de ECB uh, gezegd. Dat is Centrale en, Europese Bank, zeg ik nog even één keer. Ja, en, en uh, kijk, ik denk dat, dat dat vrij breed het idee is van... ja, nu is het wel uh, mooi geweest. We hebben er wel heel veel ja. in gestopt. En we zullen er niet nog meer in stoppen. Maar datzelfde idee leefde ook een jaar... Uh, geleden. En dat is niet mogelijk gebleken om toegeleid de kraan dicht te draaien. Nee. Ah. En uh, de kraan is alleen maar verder opengedraaid. En ik denk dat uh, het waar is dat we nu uh, herstel zien. Uh, maar dat is ook doordat we gewoon paardenmiddelen hebben toegepast. Uh, okay, maar zal te blijken om, of de patiënt echt is? Maar waarom zouden ze ja, dat ja, ja, zo ja, hard zeggen? Vooraf doen? waarschuwen, Het is natuurlijk altijd binnen de Europese Centrale Bank... een, een, een stroming die, die zo streng en hard mogelijk wil zijn. En die laat op gezette tijden horen van... haha, we zijn er nog. En uh, let op, hè, het wordt hier geen versoepeling. En we gaan hier niet een beetje gratis geld weggeven. Of de, de sluizen van de, van, van, van de kluis openzetten en zo. Dus, het is maar een heeft hij onwaarsch... tegen collega's die er anders over denken, nee, tegen de politici, ja, tegen ja. politieke leiders, hè, de regeringsleiders... die heel snel altijd maar weer denken van... ach, als die centrale bank de boel oplost... dan hoeven, kunnen wij achteroverleunen en laten we het zitten. Dus het is vooral tegen hen gericht, denk ik. Weet je nog, Weet van, nog maar, een paar, maar, maar, anderhalf jaar geleden... dat we dat over dat noodfonds hadden, dat groter ja, ja, uh, moest? Ja, is nog steeds niet gebeurd. Nee. Uh, ja, nu gaat het wat beter. Het uh, zal even los van, niet helpen, om dat nu wel snel van de grond krijgen? Maar even los van, Roel, uh, van, uh, wat, ze precies, uh, wat ze precies bedoelen ermee enzovoort... wat zouden ze volgens jou moeten doen? Doorgaan ja, maar, met... Geld aan banken nou, ik denk, lenen bijvoorbeeld? Ik, ik, ik moet, ik moet je eerlijk zeggen. dat Ik denk dat de, de Europese Centrale Bank buitengewoon flexibel en uh, creatief is omgegaan... met de regels waar ze zich aan moeten houden. Ze zijn ze eigenlijk steeds omheen gefietst. Met de regels met waar slimme, ze zich van Duitsland moeten houden? Nou ja, de regels van het Europees Verdrag. Het is gewoon de verdragsregels. En uh, ze zijn er steeds heel handig omheen ge gelopen... om toch te doen wat eigenlijk absoluut nodig was. Om veel meer geld in die markten te pompen. En mm -hmm. dat heeft men gedaan. En nu... Denk ik dat men zegt, het is wel even mooi geweest, hè? duizend miljard. Dat is vrij dat, veel geld. Ik denk ja, ja, ik denk dat en strengeren... even kijken hoe het nu verder gaat. En even hopen maar vind je dat, dat het... verstandig? Of moeten ze doorgaan met lenen? Nee, ze moeten nu gewoon vooral kijken hoe het, hoe het gaat en hoe hey, het, het uitwerkt. En dan dat doe je over geld, een half jaar nog eens dat verder de kijken. Ik denk dat we strengeren trouwens uh, geschrokken zijn van dat het duizend miljard gaat. Maar het is nogal een bedrag en het is wel geleend. En weliswaar tegen een lage rente. Maar ooit moet dat terugbetaald worden. En die banken moeten nou juist, daarom hebben ze dit ook, hun buffers zo ontzettend aan. Aansterken. Ze moeten ja, met dat, veel dat, geld overleggen. Dat, het moet ooit een keer terug. Ja, maar dat doen banken natuurlijk. Ze lenen, nee, goed, ze lenen goedkoop en ze kunnen het tegen ja, een hogere ik, ja. rente uitzetten. Maar weer. over drie jaar ja, moeten dus terug. Ze, ja, uiteraard. Maar, ja, maar dat zo is, werkt dan, het. Daar zit precies het probleem. Dat is een probleem. Is Je het, kan niet dat, denken, is, we dat hebben is, dit is in een, de pocket. Want dat, dat, dit veronderstelt dat. Uh, kijk, waarom, waarom doet de ECB dit? Omdat die banken waar het naartoe gaat, moeilijk het uit andere bronnen kunnen krijgen. Dus, dus geeft de e leent de ECB ze het. Ja. Over drie jaar veronderstel je dus dat die, dat de, die anderen gaat. die het nu niet uh, willen lenen, het dan wel willen lenen. Ja. En dat is toch wel een beetje een gok op de toekomst. Maar er zit er nog en... een ander vuiltje, want ze hebben die duizend miljard, dat zijn die leningen aan die banken. Maar zo ja. ook voor vele honderden miljarden aan uh, staatsobligaties gekocht die waardeloos zijn. Dat is toch weggegooid geld? Nou, maar die kun je rustig op de balans laten staan en zeg je, die krijg je in uh, 2050. Hè. Als we die groene economie in Nederland hebben, krijgen oh, we dat, dat, dat terug we of zo. Ja. Ja. zo. Dat laat je gewoon naar de toekomst lopen, ja. Kun je heel lang uitstellen. Oh. Nou ja, tot, nu, tot nu toe heeft, heeft de ECB, laat we wel zijn, tot nu toe heeft de ECB er alleen maar aan verdiend. Ja. Want de ECB krijgt netjes uh, afbetaald, valt ook buiten die, die schotsaneringsregelingen. Hmm. Nou, en verk nou, er niet alleen maar aan? Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de, de winst van de Bundesbank... dat is een van de eerste centrale banken die zijn winst bekend maakt, die heeft meer winst gemaakt hmm. dan uh, vorig jaar. Dus zij zullen de lachende derde zijn straks. Nou, als het goed afloopt, wel. Maar de Europese Centrale Bank, dat zijn wij dus ook zelf. De ja, ja, daarom is het ook goed dat de, de, de Nederlandse Bank de is heel terughoudend nou, met daar... dividenden over het afgelopen jaar. Uh, dus dus kijk me ontzettend naar wat ze moeten afschrijven. Misschien op Griekenland en zo. Dus uh, wie weet, komt het geld straks wel uit Frankfurt naar ons toe. Misschien moeten, moeten de luisteraars zich dit uh, inderdaad altijd maar weer goed realiseren. Dat als wij het hebben over Europa en zij in Europa. en die van de, van de Europese Centrale Bank. Dat zijn bank, we allemaal zelf. wij het gewoon allemaal zelf zijn. Ja. Ja, zo is het Europa is van ons allemaal. Was dat niet te leuk? Ja is niet zo goed. Klopt, maar het is wel zo. <laughs> Europa best wel een goed idee, Dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja. <laughs> Oké, okay, Les Hoogduin, hartelijk bedankt. En Goeie Jansen ook bedankt. Dit was Klinkende Munt voor vandaag, tevens het einde van de villa. Wij zijn er maandag weer op deze zender vanaf half vier. En zometeen na het nieuws kunt u gaan luisteren naar het Radio Internaal. Lucella Carasso zit hier bij ons. Hallo. Nieuws hebben we over woningcorporaties. Dit keer een positief getint. Het Achterlijk. gaat over een massale aanschaf van zonnepanelen. Um, de e-mails van President. Ah, nee. oh ja, hier gaan de handen omhoog. De e-mails van president Assad die zijn uitgelekt uh, over zijn online aankopen. De muziek waar hij van houdt, maar ook over steun die hij krijgt uit het buitenland. En we zijn in België, twee dagen na het busongeluk. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u weer van Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Bruxelles had het erover. De zonnepanelen, de koepel van woningcorporaties in Nederland, Edes, die onderzoekt serieus de mogelijkheid om alle 2,4 miljoen huurhuizen van Nederland te voorzien van zonnepanelen. Daartoe wordt nu eerst bij 22 woningcorporaties verspreid over Nederland, met samen 360.000 woningen, gekeken of het mogelijk is om zonnepanelen grootschalig in te kopen. Het doel is het energieverbruik naar beneden te brengen en daardoor de vaste woonlasten van huurders te verminderen. Het is nog onduidelijk wanneer de lichamen van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland worden teruggevlogen naar België. Premier Di Rupo had gezegd dat het vandaag zou gebeuren, maar de gemeente Lommel spreekt dat tegen. De ouders hebben vandaag in Zwitserland hun omgekomen kinderen kunnen identificeren.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 Het is een vrij normale avondspits met op dit moment 30 files, dus We zitten net boven de 100 kilometer. Er zijn eigenlijk alleen echt opvallende problemen op de ring van Amsterdam. Daar waren eerder vanmiddag, of was eerder vanmiddag een ongeluk bij de Koentunnel. Nou, daar is de weg vrijgegeven. Maar nu staat het aan de zuidkant van de stad helemaal vast. Tussen het afrit IJmuiden en Oud-Zuid, 6 kilometer. En ook opvallend de A4 Den Haag Amsterdam. De dagelijkse file bij Dorp, Die is weer behoorlijk lang, 7 kilometer vanaf Luidsendam.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 Vanavond om half negen bij de Avro op Nederland 1. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende glaszetter. Kijk op aferkend.nl Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag. België wacht op de terugkeer van de slachtoffers van de busramp. En maakt zich op voor een dag van nationale rouw. Hoe verwerk je als kleine gemeenschap zo'n enorme tragedie? Een rouw-expert over het verdriet van België. Het Europees Parlement tikte vandaag de PVV op de vingers. Een resolutie die het meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen veroordeelt. Ook premier Rutte kreeg kritiek. We horen in Den Haag hoe die kritiek is gevallen. Syrië bekijken we vanmiddag op drie manieren. Met een verslaggever in Damascus, met een correspondent aan de grens... en via de uitgelekte e-mailbox van meneer en mevrouw Assad. Juist de president en zijn first lady. Veel privéjets zijn geland bij Maastricht. Rijke bezoekers zijn het voor de TVAF, de internationale kunstbeurs. Van een crisis is geen sprake bij veel verzamelaars. Jeroen Wilaert straks over kijken, kijken naar kunst en ja, ook kopen. Het Radio 1 Journaal, tot half zeven vanavond. De lichamen van de dodelijke slachtoffers van het ongeluk met de Belgische bus zijn overgebracht naar een mortuarium in de Zwitserse stad Sion. De Belgische premier Di Rupo stond eerder vanmiddag de media te woord over de repatriëring van de doden en ook van de gewonden. Er zal in de late namiddag een C-130 aankomen in Sion, opdat de eerste geïdentificeerde lichamen naar België. Gerepatrieerd kunnen worden. Die roepen. wanneer dat eerste vliegtuig met geïdentificeerde lichaam naar België zal vliegen, is nog niet duidelijk. In Zwitserland verslaggever Gerry Eickhoff. Gerry, hoe verloopt het met de identificatie van de lichamen? Tim, die gaat tamelijk langzaam, omdat de Zwitsers het heel officieel, heel nauwkeurig en vooral ook heel menselijk aanpakken. Ze hebben gezegd dat ze het tempo van de nabestaanden, het tempo van de ouders willen volgen. Wat er is gebeurd gisteren is dat. Alle slachtoffers op papier zijn geïdentificeerd. Maar nu moeten ze nog werkelijk persoonlijk worden geïdentificeerd door hun nabestaanden. En die komen daarvoor naar het mortuarium wanneer ze aan toe zijn. Het moment dat ze dat willen. En niet iedereen wil dat meteen na aankomst in Zwitserland. Wil dat misschien zelfs vandaag nog helemaal niet. Wil dat misschien pas morgen. En wat je dan ziet als je voor het mortuarium staat is dat er heel af en toe een busje met gordijntjes ervoor naar binnen rijdt en ja, na verloop van lange tijd weer naar buiten komt. En dat betekent dat de mensen die daarin zitten... hun geliefde dan inderdaad hebben geïdentificeerd. En zo'n persoonlijke identificatie is nodig... omdat alleen dan de lichamen mogen worden vrijgegeven... voor die treurige terugreis eh, naar huis. Heb jij, Gerry ook informatie over de gewonden? Bijvoorbeeld wanneer die naar huis kunnen? Ja, het is zo dat drie gewonden... die zijn al op weg naar huis, die waren zodanig licht gewond... dat ze gewoon door hun ouders per auto zijn opgehaald... Dan is de hoop dat er zo spoedig mogelijk, en liefst vanavond nog, een groep van uh, ongeveer 17 gewonden uh, zal worden teruggevlogen. En ja, dan zijn er tenslotte nog vier gewonden, die zijn er zo ernstig aan toe. Ja, er zal wel geprobeerd worden hen snel terug naar huis te brengen, maar dat zal dan moeten gebeuren met ambulancevliegtuigen en pas wanneer de artsen daarvoor toestemming geven. Want ja, die kinderen zijn er zo slecht aan toe dat sommige van hen werkelijk nog uh, vechten voor hun leven op dit moment. Gerry Eikhoff, wij gaan nu naar uh, Karin Alberts, die is in het Belgische Lommel. Uh, Karin, gisteren natuurlijk veel ongeloof daar. Hoe, hoe is het vandaag in Lommel? verslagenheid. Ik denk dat dat het woord is wat het beste uitdrukt, wat hier te voelen is. En je ziet het ook bij de school. Er liggen hier achter een lint, uh, wat de mensen een beetje op afstand houdt... liggen heel veel bloemen, kaarsen staan er. Uh, knuffels liggen er. Er staat een gedicht van de startsdichteres. Uh, Marie-Cécile Moerdijk heeft ze geschreven. Uh, er, hangen, uh, of er, hangen, ja, er hangen witte ballonnen aan de hekken. En er staan nu ja, mensen te kijken, armen over elkaar, wat te mediteren. Paul, naast die school, dat draai ik me even een slag om, is de kerk. En de kerk, daar zal vanavond om zeven uur een waken zijn. Ook weer om die gevoelens, de emoties als het ware te kanaliseren. Dat mensen ergens naartoe kunnen komen waar, uh, ja, waar ze wellicht wat troost kunnen vinden. En ik heb net even gesproken ook met de woordvoerder van de bisschop. Die vanavond voorgaat bij die waken. En die zegt ook: ja, er zijn inderdaad 300 plekken binnen. Dat zijn niet enorm veel plekken. Maar die zijn in elk geval gereserveerd voor de directe familieleden en voor voor de kinderen van de school die uh, daar naartoe willen en hun ouders. En eventuele andere belangstellenden en men verwacht er nogal wat... die kunnen hier op het uh, plein voor het kerk terecht. Daar zijn ook um, geluidsboksen. En op die manier kan men dan de dienst volgen. Ja, de premiers van uh, zowel Nederland als België... hebben opgeroepen tot terughoudendheid bij de pers. Uh, ze willen niet dat de pers, de slachtoffers, nabestaanden uh, lastigvallen... Met, met vragen, met beelden ja, die blijk, ze blijk, maken... Magisch. Wat merk jij daarvan in Lommel? Hoe gaat het eraan toe? Um, nou ja, ik, moet zeggen, ik ben zelf zo'n journalist die altijd wat moeite heeft met dit soort situaties. Uh, en er al eigenlijk een beetje naartoe rijdt met: oh jee, wat, wat tref ik aan? En ik ga vooral geen mensen lastigvallen. Nou, dat is ook de vaste intentie waarmee ik hier sta. Uh, ja, je, ziet mensen, je ziet mensen bloemen neerleggen. Maar uh, ja, ik heb in elk geval geen enkele behoefte om mensen aan te spreken. En als ik zo kijk naar mijn collega's. Nou, de meesten zijn eigenlijk wel in afwachting wat ik zo zie van uh, die dienst. Uh, die zijn hun camera uh, aan het installeren, uh, fotografen schieten van afstand een plaatje. Um, ik heb de indruk dat uh, de, de, aan die oproep wel gehoor wordt gegeven. Karin Albert vanuit Lommel. Om vijf uur is daar nog een persconferentie van de gemeente. Als er nieuws uitkomt, dan hoort u dat van ons. Met duizenden kwamen ze naar het centrum van de Syrische hoofdstad Damaskus. Pro-Assad demonstranten. Zwaaiend met Syrische vlaggen en portretten om hun steun aan de president te betuigen. Ook protesteerden ze tegen wat zij de westerse samenzwering tegen hun land noemen. Nieuwsuurverslaggever Jan Eikenboom. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij krijgt een visum van de Syrische autoriteiten. Je was bij die pro-Assad betoging. Hoe was die sfeer daar? Ja, het is. Curieus. Het is alsof je in een soort van parallele werkelijkheid uh, terechtkomt, uh, waarbij alles omgekeerd is aan wat wij denken uh, en wat wij uh, te horen krijgen de hele tijd. Het is, het is, het is, het is letterlijk het omgekeerde verhaal. Er waren een, uh, nou, 10, 15, misschien 20.000 aanhangers van, van Assad. En die vertellen dat er een vreselijke toestand in het land aan de, aan de hand is en dat er ongelooflijk veel doden vallen. Alleen die doden die worden volgens hen veroorzaakt door. Door, oppositie, door de terroristen die allemaal gewone burgers aan het afslachten zijn. En de enige man die het land van de ondergang kan redden, dat is president, president Assad. En het is tamelijk bizar, want het gaat vaak ook om dezelfde plekken, het gaat om dezelfde, dezelfde incidenten. Het gaat soms zelfs om dezelfde families die door beide partijen worden, uh, worden geclaimd. Er is een, uh, een paar dagen geleden een uh, familie van ik van, nee, 15 leden uitgemoord in ons. Zowel de oppositie als de aanhangers van Assad wijzen naar de tegenpartij en zeggen, zij zijn de schuld. En dat wordt met zoveel overgave, we gelooft iedereen in zijn eigen versie, en geloof in ieder geval de aanhangers van Assad in die eigen versie, dat als, ja, als je in zo'n demonstratie rondloopt, dan realiseer je goed hoe ver weg een oplossing op de, van het conflict op dit moment is. Nou, president Assad heeft vaak gezegd dat achter die oppositie uh, het Westen zit. Dat de Westerse media ook achter de opstand in het land zit. Hoe, hoe reageerden die aanhangers op jullie aanwezigheid? Uh, uh, duidelijk uit het Westen afkomstig. Nou, dat was dus niet helemaal duidelijk voor, uh, voor de mensen bij de demonstratie. Nou, Wij hebben het ook dus niet geheel tot onze eigen verrassing uh, omhelst en gezoend. En oh. uh, mensen kwamen met opgestoken uh, duimen naar ons toe. En, uh, maar al snel bleek dat er toch was van een klein misverstand. Men dacht namelijk dat wij afkomstig waren van de Russische televisie. En ja, de ah. Russen samen met de Chinezen, dat zijn, dat zijn echt de helden van, uh, van de, van de aanhangers van Assad. Dat zijn de belangrijkste bondgenoten. Zo'n beetje de enige journalisten die hier nog in het land worden toegelaten. Dat zijn ook Russen en, uh, en Chinezen en nog wat uh, Zuid-Amerikaanse landen uh, die ook Assad nog wel min of meer uh, uh, steunen. En heb je ze in die baan gelaten? Nou, ik moet, ik moet zeggen, maar als we dan zeiden van nee, we komen uit, we komen uit Nederland, dan zag je de mensen even kijken, zich even herpakken, maar dan bleven ze gewoon vriendelijk. En dan zeiden ze, oh nee, maar Nederland ook een fantastisch land. En al heel snel gaat het dan natuurlijk weer over het voetbal en over Ruud Gulling en Marco van Basten. Dus uh, van enige dreiging hebben wij als beste journalisten weinig, weinig gemerkt vandaag. Je vertelde dat je de dag vanmorgen zou starten... natuurlijk met iemand van de Syrische autoriteiten in je kielzorg. Je beschrijft nu de parallelle werkelijkheid van pro- en anti-Assad-mensen. Wellicht een hele domme vraag, maar ik stel hem toch, Jan. Heb jij de gelegenheid om met iemand van de oppositie te kunnen praten... de komende tijd dat je daar bent? Nee, nee, nee. Dat, dat is onder, onder deze omstandigheden is dat uh, is dat buitengewoon ingewikkeld. Wij uh, worden begeleid de hele dag door, door, uh, door iemand van het ministerie van Informatie. Die krijg je mee. Uh, die heeft een papier bij zich met toestemming om op bepaalde plekken in, uh, in, in, nou ja, in, in de stad vandaag. Misschien een van de komende dagen ook buiten de stad te filmen. Er is geen sprake van dat je je aan het toezicht trekt. Want dan kom je, want het is natuurlijk Syrië waarschijnlijk wel echt heel erg in, in, in de problemen. En, uh, dus dus, dus dat, dat, dat is wel een, een, absoluut een probleem uh, als je de, de werkelijkheid in Syrië in, in kaart probeert, uh, probeert te brengen. Maar tegelijkertijd is het, uh, is het denk ik toch belangrijk om deze kant van het verhaal ook te laten zien. Want de andere kant van het verhaal. Die zien we ook. En dat gaat eigenlijk op min of meer dezelfde manier. De journalisten die uh, dus bericht doen illegaal in Syrië vanaf de kant van de oppositie. Ja, die zitten weer min of meer embedded bij, uh, bij de opposanten. En kunnen ook alleen maar die kant van het verhaal laten zien. En ik denk dat als je die, die, die puzzelstukjes van de beide kanten nou bij elkaar legt, Dat je dan uiteindelijk toch een soort beeld van de werkelijkheid kunt krijgen. Maar dat wij nu uh, een oppositiewijk zomaar in kunnen rijden en daar met mensen gaan praten. Dat, dat zal heel erg ingewikkeld uh, zijn. Vanuit Damascus, Jan-Eikenbron, dankjewel. Vanavond het uur natuurlijk jouw verslag. Dank je. De VIPs hebben vandaag voorrang op de TFAF, De kunstbeurs in Nederland. En gekocht wordt er. René Passet zit voor ons vanmiddag namens de AWB om te praten over het verkeer. René. Ja, de 30 files staan er op dit moment. Het is een vrij normale avondspits hoor. Weinig dingen die opvallen. Wel is het weer wat drukker op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij de versmalling bij Dorp, 8 kilometer. Dat gaat nog een week of twee duren voordat er daar een rijstrook bij komt. De A15 Europort Rotterdam. Tussen Spijkennis en het Vaamplein 10 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A18. Zeven naar Varsenveld. En daarom tussen die dam en Doetinchem West 3 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. 2,4 miljoen huurwoningen moeten zonnepanelen op het dak krijgen. Dat is het plan van EDES, de koepelorganisatie van woningcorporaties in ons land. René van Genuchten van EDES, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, dat is me nogal een doelstelling. Ja, dat, uh, dat is heel ambitieus en... Uh, uh... Ja, EDAS wil er samen met de woningcorporaties heel veel werk van maken om, uh, om dat doel toch te gaan bereiken. En voor wie is het uh, financiële voordeel uiteindelijk? Nou, de toepassing van uh, zonnepanelen. Uh, dat levert natuurlijk uh, uh, de huurder een voordeel op, omdat ze een energierekening omlaag uh, kan. En... Uh, in de praktijk is het zo dat uh, de toepassing van zonnepanelen weliswaar een beetje uh, huurverhoging kost. Maar dat uh, de energierekening dusdanig omlaag gaat dat de huurder er uh, qua woonlasten op vooruit gaat. En als je het dan hebt over een beetje huurverhoging, waar, waar moet je dan aan denken? Nou, uh, investering in een zonnepaneel uh, uh, ja, wordt steeds goedkoper. Dus op dit moment uh, moet je aan een huurverhoging denken van. Uh, ja, rond de 5 euro per maand. En uh, uh, het voordeel wat je dan haalt op je stroomrekening is, uh, is nu al groter, uh, vaak dan, uh, dan de huurverhoging die je daarvoor betaalt. En als dan de kosten, de investeringskosten uh, zijn, zijn teruggehaald. Met die 5 euro per maand, als je dat een tijdje volhoudt, gaat dan de huur uiteindelijk weer omlaag? Uh, ja, dat kun je niet uh, op voorhand zo zeggen. Waarom niet? Dat zou heel goed kunnen, maar... Uh... Waarom? Je kan toch zeggen, nou, het kost ons dit, dat gaan we terughalen via ja. de huurder... en als we dat bedrag helemaal binnen hebben, dan gaat die huur weer omlaag? Ja, dat, dat zou zo zijn, maar uh, die zonnepanelen uh, hebben natuurlijk een bepaalde levensduur... dus die moeten op een gegeven moment uh, ook worden vervangen. Dus uh, daar heb je ook huur voor nodig. Dus de woningcorporatie wordt er uiteindelijk niet slechter van, als ik het zo hoor. Nee, de woningcorporatie wordt er uh, niet slechter van. Het is uh, onze bedoeling dat... Kijk, die investeringen moeten natuurlijk wel uh, worden betaald. Um, en um, ja, door het voordeel wat de huurder daarmee haalt... Uh, is dit voor uh, alle betrokkenen toch een hele... Aantrekkelijke optie. Goed, de rekenschroom is gemaakt, meneer Van Genuchten. Blijven we even hangen, want we hebben nog meer vragen. Maar we gaan even naar de stad Groningen, want daar zijn al huurhuizen met zonnepanelen. En daar hebben we onze verslaggever in Kamer naartoe gestuurd. Op deze zonnige dag wordt er gewerkt op een dak van een van de 25 huurwoningen. Waar zonnepanelen op liggen. Dat gebeurt in een Nieuwbouwwijk aan de rand van de stad Groningen. En dat is bijzonder, die zonnepanelen, want ze zijn zonder subsidie aangeschaft door de woningcorporatie NIST. De bewoners hebben er zelf om gevraagd. En PvdA, statenlid en huurder van een van deze woningen, Chakrijploeg, nam het initiatief. Waarom wilt u zo graag zonnepanelen op dak? Omdat ik graag duurzame stroom wil opwekken, bijdragen aan een beter klimaat en bovendien verdienen we eraan. Ja, hoeveel verdient u eraan? Vijf euro per maand. In het begin. En later wordt dat alleen maar meer, want stroom zal vast duurder worden. En die zonnestroom is gratis. Als er eenmaal geen investering gedaan is. Dus, uh, dat maar we blijft... moet ook hogere huur betalen. Ja, 27 euro meer huur. En we verdienen aan stroom ongeveer 32 euro per maand. En dan is hier de meterkast. We zijn even naar binnen gegaan. En daar hangt de omvormer. En wat kunnen we daarop zien? Uh, op dit moment uh, leveren we ruim een kilowatt terug... Betaald door de elektriciteitsmaatschappij, want die uh, betaalt voor de geleverde stroom. Okay. Nou, gaat de meterkast weer dicht. En in de woonkamer is uh, Pieter Bregman, algemeen directeur van de woningcoöperatie Nijenstee. Waarom doet u mee? Nou, we vinden duurzaamheid belangrijk en de bewoners hebben erom gevraagd. We doen 800 woningen per jaar. De grote map moet komen van schilisolatie, dus dubbelglasplaatsen en uh, uh, hoe het? spouwmuurisolatie. En het plaatsen van HR-ketels, want dat geeft gewoon het grootste rendement. Als we daar 100 euro in steken, dan levert dat de meeste winst op in energieverbruik... en dus ook in de portemonnee van de bewoners. Meer dan zonnepanelen? Meer dan zonnepanelen. Alleen, in dit geval is het zo, als bewoners het zelf vragen... dat is natuurlijk een heel andere dynamiek. Wij doen natuurlijk graag wat bewoners willen. Dus als die bewoners zeggen, van nou, we willen dat graag op dak hebben... dan werken we daar graag mee. Nou wil de koepelorganisatie Edes uh, op alle daken van huurwoningen... dik 2 miljoen, uh, dit soort zonnepanelen op dak leggen. Ik zie u een beetje beginnen te glimlachen. Is dat een reëel plan? Nou, het is natuurlijk een fantastisch uh, idealistisch plan. Alleen, ik denk dat, je, uh, dat wij uh, ons geld rendabeler kunnen investeren in de isolatie. En ik denk dat we daarnaast veel meer moeten inspelen op uh, vragen van bewoners. Dan is het natuurlijk een hoop mogelijk. Is het luchtfietserij? Uh, ja, het is dromen en dat is ook goed. En we er zouden meer gedroomd moeten worden in Nederland, vind ik. Pieter Bregman, directeur van uh, Wonencorporatie in Groningen. Nou, meneer uh, Van Genuchten van ETS, de koepelorganisatie van Wonencorporatie, wordt meegeluisterd. Hij, hij heeft de panelen aangeschaft, zegt hij, omdat de bewoners dat willen. Maar liever investeert hij in gewone isolatie om zo energie te besparen. En dan is hij het eens met de suggestie dat uw plan luchtfietserij is? Nou, ik vind luchtfietserij... Uh, vind ik wel een beetje... Een, uh... Ja, een rare kwalificatie. Te idealistisch is dat een andere typering die u geeft? <laughs> ja, uh, kijk, wij, uh, wij hebben zeer ambitieuze idealistische doelstellingen... als het gaat om uh, de toepassing van... Uh, Duurzame energie in de woningvoorraad. Dat is ook heel belangrijk dat we dat gaan doen. Dat is ook heel goed voor het milieu. En als je dat kunt doen op een manier die ook goed is voor de portemonnee van de huurders... nou dan is iedereen blij, denk ik. Maar wat als de huurders en niet willen? Maar als die Bregman geen... heeft wel gelijk dat ook het, uh, het energiezuinig maken van de woningen... Uh, dat het ook heel belangrijk is. En uh, daar zijn corporaties ook volop mee bezig. En als, u, als, u, als, u, als ik, excuus voor het onderbreken... maar ja. wat als de huurders het niet willen, die, die zonnepanelen op hun dak? Ja, als de huurders het niet willen, dan houdt het gauw op. Hè, van uh, Huurders moeten uh, daarmee instemmen. Alleen ik denk dat huurders, als ze uh, zien dat in de praktijk... Uh, het plaatsen van zonnepanelen gewoon uh, concreet voordeel oplevert in de portemonnee... dat huurders dan uh, ja, steeds vaker uh, het uh, er ook om zullen gaan vragen. Dan gaan ze om volgens u, meneer van, van Genuchten van ETS. Uh, we gaan dat zien de komende tijd. 2,4 miljoen huurwoningen zouden dat moeten krijgen, die zonnepanelen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dan is het uh, tijd voor het weer, Mark Overhoef. Ja, nu is het aangenaam. Vanochtend was het krabben geblazen. Een behoorlijk temperatuurverschil binnen een halve dag. Ja, dat klopt. Er zijn plaatsen in Nederland geweest waar het vanmorgen vroeg min 2, bijna min 3 was. Zo. En uh, die plaatsen hebben ook juist, althans de meeste van die plaatsen... hebben op dit moment ook de hoogste temperaturen lokaal van uh, een graad of 18. Zoals 19 gezien op uh, maastricht Aken Airport. Uh, dus wat dat betreft heb je inderdaad enorme verschillen. Soms meer dan 20 graden met de minimum en de maximum temperatuur. Dat is overigens iets wat typisch hoort bij de lente. Ja, en wordt het morgen weer zo overdag? Uh, overdag op sommige plaatsen wel. De nachten zijn minder koud. Ik denk niet dat we vannacht uh, naar de vorst gaan. Ik denk aan minimumtemperatuur van zo'n uh, 4 tot 6 graden. En dan morgen overdag enorme verschil in het land. Want we krijgen te maken met wolkenvelden in het noordwesten van het land. Die kunnen echt hardnekkig zijn. Dat zijn van diezelfde wolkenvelden als die we de afgelopen twee dagen gehad hebben. Maar het Zuidoosten heeft daar geen last van. Daar schijnt de zon. En dan kun je je ook voorstellen dat we grote verschillen in temperatuur hebben. In Limburg misschien wel weer 19 graden. En daar waar die wolken hardnekkig voorkomen, wordt het soms niet eens 10 graden. In het weekend weer een klein dipje in de lente. Dat horen we van jou morgen weer. Dank je dankjewel. Vertellen. Het wordt druk in Maastricht. De kunstbeurs TEFAF is dit jaar voor de 25e keer. En de wereldwijde belangstelling is groot. Dat merk ze ook op het vliegveld van Maastricht... waar de gasten aankomen met hun privéjet. Vooral rijke Aziaten weten de weg naar de TEFAF te vinden. Verslaggever Jeroen Wilaard zag waarvoor de kunstliefhebbers komen. Heel druk is het op de TEFAF Maastricht. En voor een keer is het niet een Rembrandt, maar een sculptuur. ...dat de grootste belangstelling trekt. Tietja Vellenga, we staan voor haar. Reclining figure curved van Henry Moore. Ja, inderdaad. Galerie Landau. In uh, ja, Montreal. En het is een uh, figuur die het, het grootste is wat hij ooit gemaakt heeft... ...maar ook het mooiste, volgens uh, de erven in ieder geval. Ze ligt daar zo lekker op haar zij, de heupen omhoog, het hoofd geheven... Ja, en zij uh, ze heeft het hier zeer naar de zin, want ze trekt zeer veel belangstelling. Ja. Uh, het is denk ik ook het duurste stuk van de beurs. Een vraagprijs van 35 miljoen euro. Ze zijn dit jaar toch ook weer ruim uit Chicago komen vliegen. Wachttijden zelfs bij Vliegveld Maastricht. Maar de tendens zet zich ook voort dat er veel mensen uit Azië komen. Uit China vooral. Dat was al, dat tekende zich al af. Maar het wordt steeds meer. Ja, we verwachten dit jaar ruim 100 bezoekers uit China, 100 verzamelaars. Vorig jaar waren het er 40, dus dat is een enorme sprong voorwaarts. En uh, het interessante is dat Chinezen, ook al zijn ze primair geïnteresseerd in hun eigen kunst, in toenemende mate ook Europese en, uh, en Amerikaanse kunst zien als een potentiële nieuwe aankoop. Het gaat heel langzaam. Maar ik verwacht dat er op TFAF ook zeker wel wat uh, niet-Chinese kunst aan Chinezen wordt verkocht. Ja. Wat is bij hun uh, de overweging? Precies dezelfde als in Europa en de Verenigde Staten. We investeren of, of beleggen niet meer in steen, maar in doeken of sculpturen. Onder andere. Dat is zeker een overweging, omdat China te maken heeft met een onroerend goedbubbel. Uh, dus dat is een onzekere factor. Een ander punt is dat er veel meer rijkdom in China is dan dat voorheen het geval was. Dus er is een hele, het is een kleine toplaag, maar toch nog in aantal behoorlijk, die dit soort werken zou kunnen kopen. Maar houden ze er ook echt van? Ze Hebben houden... ze echt oprecht interesse? Ja, ze houden. Kunnen ze uiteindelijk? Is dat ook een beetje de sfeer? Nou, dat zou ik zeker niet durven zeggen, want het is natuurlijk zo dat China een hele oude cultuur heeft en een zeer hoogstaande cultuur. Dat zie je hier ook op TVAV. En dat komen ze ook kopen. Want dat werd de ja. afgelopen jaren ook al duidelijk. Ze kopen hun erfgoed terug. Dat is zeker aan de orde. En dat is ook de reden dat, eh, waarom die Chinese stukken... zoveel meer waard zijn geworden. En dus duurder zijn geworden in aankoop. Is daarom ook een soort van prijsopdrijving aan de gang? Ja. Als je kijkt naar de veilinghuizen bijvoorbeeld... is Chinese kunst veel duurder geworden dan het vroeger het geval was. Uh, als je hier naar de beurs kijkt, dan zul je zien dat ook nu hier op de beurs... Uh, Chinese stukken duurder zijn dan tien jaar geleden mm. bijvoorbeeld. Maar het is een kwestie van vraag en aanbod. Ja. En moeten die Amerikanen en ook enkele Nederlandse miljonair... ze zijn er, pas geleden wel gebleken, met de overname van de collectie Scheringa... moeten al die Europeanen en Amerikanen ook extra hun best doen? Is de concurrentie groter? Is dat, wordt dat zichtbaar op de TVA? Wel als je praat over uh, Chinese kunst... Nog niet als je praat over andere vormen van kunst. Dus die Henry Moore, die blijft bij ons? Of die gaat misschien toch ergens ja. naar Peking? Dat zou heel goed kunnen, want vorig jaar op de beurs... heeft een echtpaar een, een 19e-eeuwse sculptuur gekocht. En dat was een Europese sculptuur. Dus waarom deze Henry Moore niet? Geen zorg in ieder geval, nogmaals omheen kijken, Pakken, mantel pakken over crisis. Al jaren niet, hè? Nee, niet in de top van de markt. En daarmee krijgt het begrip made in China toch weer een heel nieuwe lading. Jeroen Wielard van het Maastricht. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan opnieuw aandacht voor Syrië en ook voor de BTW-verhoging... waar het kabinet over wikt en weegt. Tot zo. Elke werkdag.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 Cinema, cinema. cinema. Kijk vanavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Petit Le non op TV5 Monde. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film. TV5 Monde.com. De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere alles over uw verplichtingen bij reïntegratie. Vraag hem nu aan op Randstad.nl.